4 uur. Het NOS-journaal. Freddy van Tijn. Premier Rutte heeft nog eens benadrukt dat Nederland... bij de militaire operatie in Libië het liefst meedoet in NAVO-verband. Maar hij sluit niet helemaal uit dat Nederland... via een andere structuur een bijdrage levert. Rutte zei dat in de NAVO de zaak ingewikkeld ligt. Daarom ook dat wij heel actief bezig zijn om binnen de NAVO te bevorderen... dat de alliantie op één lijn komt. Want dat is natuurlijk het vervelende geweest van dit weekend... Dat, uh, ja, deels door de Fransen en de Turkse, maar ook wel de Duitse en de Britse opstelling die eensgezindheid ver weg was. Nou, het lijkt nu vandaag, dinsdag, dat er weer schot in de zaak zit. En ik hoop van harte dat het vandaag wel lukt. Ik heb daar geen garanties voor, maar vandaag wel lukt om eh, tot eh, gezin, gemeenschappelijk inzicht te komen. Het Duitse openbaar ministerie heeft zes jaar celstraf geëist tegen John Demjanjoek. De nu 90-jarige Oekraïne wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord op bijna 28.000 Joden... toen hij bewaker was in het nazi-vernietigingskamp Sobibor. Correspondent Wouter Meijer. Volgens de officier van justitie heeft Demjanjuk vrijwillig meegewerkt aan de moord op 10.000 Joden... en deed hij dat uit overtuiging, onder meer omdat hij antisemitische ideeën had. En toch is zes jaar niet de maximale eis, dat had op 15 jaar kunnen zijn... En daarbij is rekening gehouden met de hoge leeftijd van Demjanjoek... en met het feit dat hij al jaren in de gevangenis heeft doorgebracht... waaronder acht jaar voor een andere zaak in Israël. Het proces heeft nu anderhalf jaar geduurd. Een uitspraak wordt verwacht in mei. Een man van 33 uit Dordrecht die zijn buurman vermoorde met een hamer en een mes... is veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging... Het slachtoffer had de woede van de dortenaar gewekt toen die een peuk van zijn balkon wegschoot. De buurman reageerde daarop met een afkeurend gebaar. Enige tijd later sloeg de dader hem 23 keer met een hamer op het hoofd en stak hem meerdere keren in zijn borst en hals. Volgens deskundigen is de man uit Dordrecht, die tijdens het proces geen enkel berouw toonde, verminderd toerekeningsvatbaar. Het havenbedrijf Rotterdam heeft vorig jaar een winst behaald van 154 miljoen euro. Dat is 10 meer dan in het jaar daarvoor. Het havenbedrijf profiteerde vooral van een sterk herstel van de goederenoverslag. Er ging voor een record van 430 miljoen ton aan goederen door de Rotterdamse haven. Ook was er sprake van een record aan investeringen door het bedrijf. Vooral in de Tweede Maasvlakte werd veel geld gestoken. Het havenbedrijf Rotterdam verwacht voor dit jaar nog betere resultaten.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 Het weer, veel zon bij 11 tot 16 graden en ook morgen zonnig. Er is dan bijna geen wind. Het wordt 11 graden in het noorden tot 17 in het zuidoosten. Donderdag ook nog flinke zonnige periode. Daarna neemt de bewolking toe. ANWB Verkeersinformatie. Het is een normaal begin van de avond. Spitsen Staat bij elkaar 56 kilometer file. Weinig bijzonderheden. Wat langere file staan er op de a 10 richting Zaanstad... tussen Ostorp en Knoopend Koenplein, 5 kilometer... Op de A13 Den Haag-Rotterdam langzaam rijden... tussen Delft-Zuid en het knopende Kleinpolderplein over 7 kilometer. En op de A15 Europorten richting Rotterdam... tussen Hoogvliet en Rotterdam-Charloes 5 kilometer. De zwaarste aardbeving in 140 jaar. Het Rode Kruis helpt de slachtoffers van de ramp in Japan... en zorgt voor onderdak, dekens, eten en water. Help Japan. Maak nu uw over op Giro 6868.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 Adverteren bij Ster. Altijd een goede investering. Het Rode Kruis helpt Japan. Help ook Giro 6868.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 de Blok en Alice de Bruin. Hele Goedemiddag, vijf minuten over vier. Welkom bij Vila VPRO, ons eigen politieke vragenuur... tot half vijf vanmiddag op Radio 1. Aangeschoven, Marcia Nieuwhuis van de Pers. U hoort daar al even voor vier uur, als u toen ook al luisterde. Frits Wester zit hier van het RTL Nieuws, ook goedemiddag. Dag. En Henk Jan Ormel, lid van het CDA. Uh, maar ook dierenarts. En dan moeten we het toch heel even over. Knoet hebben. Ja. Net het laatste bericht. Ja, u had uw koptelefoon nog niet op, maar ik hoorde het wel. Uh, Knoet is niet overleden door de stress, maar door een hersenafwijking. Moeten we niet afwijking. meer uitleggen wie Knoet is? Nee. Oh, het is het ijsbeertje uit de dierentuin in Berlijn. En Het is natuurlijk heel tragisch dat uh, deze ijsbeer overleden is. Maar een hersenaandoening, dat kan zoveel zijn. Het kan een hersentumor zijn. Het kan een uh, hersenbloeding zijn. Uh, dus op basis van uh, deze diagnose kan ik nog geen echte diagnose. Stellen. Nee, maar goed, veel mensen zijn misschien gerustgesteld dat het toch niet de stress is. Er blijven veel vragen over. Ra, ra, waar is dit een brug? toe? Een hersenbloeding kan door stress ontstaan. Goed, Libië wordt het dan nu, meneer Ormel. Wilt u daar ook over hebben, of... Ja, daar hebt u mij voor uitgenodigd. Dus, uh... Goed, want de, de Libië-brief, de lang verwachte brief... over de mislukte evacuatie van uh, ingenieur van Royal Haskoning... aangeduid in de brief met NN. En ook de Zweedse onderwijzeres, uh, die ook uh, eigenlijk ja. graag uh, mee wilde. Uh, ja, vandaag werd het door de oppositie uh, uh, uh, een klungel, uh, klungelbende genoemd. Of in ieder geval, die hadden er geen goede woorden voor over... wat er in de brief werd uh, gezegd. En meneer Ormel, wat vindt u eigenlijk? Wat vond u van de brief toen u hem las... Uh, de brief die is uh, heel uitgebreid, die is in tweeën gedeeld. Er is een uh, politieke brief met een politieke duiding en er is een feitenrelaas. En uh, uit dat feitenrelaas uh, ja, zijn toch wel nog een heleboel nieuwe vragen uh, op te maken. En die gaan we dan ook stellen. En dat hebben we vandaag ook uh, afgesproken met elkaar... In een vergadering waarin we de procedure rond deze brief verder uh, hebben besproken, we gaan uh, schriftelijke vragen stellen aan de we, is dan de hele Tweede Kamer aan, uh, aan de regering. Die moeten voor dit weekend antwoorden. En in principe hebben we volgende week dan een debat met de regering. Frits Wester, dinsdag is volgende week. Dinsdag is dat debat. Je, je hebt de brief natuurlijk gelezen, denk ik. Het hele feit, helaas ook. Wat is de meest Prangende vraag nadat je het gelezen had: dat je dacht, ja, zelfs dit wordt niet beantwoord. Dit is toch het minste wat ik hieruit op had moeten kunnen maken. Nou ja, ook uh, waar is die meneer en, en uh, hoe heet hij precies? Uh, we hebben wel een bepaald idee hoe hij heet. En uh, Die hebben we ook aan de telefoon gehad, maar die ontkent niet dat hij het is. Maar anderen zeggen, weer eens, hij is het helemaal niet. En waarom staat de raas van die meneer ook niet in de brief? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. En uh, wat hij wilde is niet weg. En zijn werkgever wilde hem wel, wel weghalen. En toen wilde hij weer wel weg. Dus uh, waarom is die meneer of niet gehoord? Of waarom hebben we dat in ieder geval niet kunnen lezen? Kijk, op zich, zo'n actie is niet zo heel erg. Ik bedoel, uit Libanon zijn op deze manier heel veel mensen destijds weggehaald. Uh, nou, nu is het ook weer eerder geprobeerd. En als een werkgever of iemand er zelf om vraagt... dan kijkt Nederland altijd wat is er mogelijk. En Defensie wil natuurlijk graag, zeker de komen bezuinigingen staan op pad. Nou, een spectaculaire redding helpt altijd weer een beetje bij het beeld-imago van de marine. En deze commandant van dit schip is vooral iemand die meteen erop ja, op uit wil dan. Uh, kijken, lukt het allemaal? Uh, maar ja, het is uh, behoorlijk misgegaan. Dat kan mm. natuurlijk allemaal. Maar er zitten toch wel heel veel open eindjes aan. En uh, ik ben heel benieuwd, waar is het verhaal van deze meneer? Die Zweedse mevrouw hebben we gezien, maar die meneer is nog spoorloos. Ja, maar zijn nieuwe huis is dat ook jouw grote vraag... die je als politiek journalist hebt? Nou ja, je wil inderdaad meer weten van, van, van die man. Wat, wat ik bijvoorbeeld ook opmerkelijk vond is... waarom zegt, is het principe bij Royal Haskoning om je paspoort op het kantoor ja. te bewaren? Ik, ik ga op reis en ik neem mee in je paspoort. Ja. Die, die, dat hou je gewoon echt. Als er nou iets is waar je goed op let... dan is het je paspoort. En nou ja. je dat volgens mij zelf bij je. Dus... Mm -hmm. ja, en... ja, ja, ja, ik zou daar aan willen toevoegen. Dat vind ik dus ook heel raar. Dat je, zeker in zo'n land... dat je dan dus van je werknemers... het paspoort in beslag neemt in feite. En, en bewaart in een kluis van het hoofdkantoor. Ik vind het ook raar. We focussen ons nu een beetje op die meneer. Ik kan me voorstellen uit privacy-overwegingen. Die meneer wil denk ik in de toekomst... ook wel weer ergens in een buitenland aan de slag. Dat die meneer ah. zich niet bekend <lacht> wil maken. Maar... Uh, het, maar hij heeft toch bedrijf. niks misdaan? Hij kan toch overal gewoon aan de slag? Hij is alleen... Dat neem ik aan. Maar goed, ik, ik ga niet over zijn afwegingen. En zeker niet als Kamer. Als Kamer moeten we de regering controleren... en niet een individuele meneer. Uh, maar wat ik wel apart vind, is dat het bedrijf Royal Haskoning... wat toch diverse malen een verzoek heeft gedaan conform het feit helaas, dat dat nu zo angstwekkend stil is. Op zijn minst hadden ze wel een bedankje kunnen sturen... dat Nederland zijn best heeft gedaan om een van de medewerkers te bevrijden. Heel even nog over die meneer. Want wij hadden zojuist uh, te gast hier in de studio Wim van den Burg. Hij is voorzitter van de militaire vakbond AFNP. En hij uh, ja, suggereerde op een gegeven moment... ja, die meneer, je zou toch bijna gaan denken... is dat wel een gewone meneer? He? Want wat zou die dan wel kunnen zijn behalve een gewone meneer? Dat vroegen we hem. Laten we heel even naar een fragmentje luisteren. Ja, dan gaan we zitten speculeren. Ik weet het niet. Uh, we, weten, we weten natuurlijk, uh, dat geldt in elk land... Uh, dat daar uh, mensen werken die inlichtingen moeten verzamelen. Een uh, spion. Ja, spion noemen we dat dan in de mond. Uh, dat, dat klinkt ook spannender dan, volgens mij dan het is. Het gaat om inlichtingen uh, verzamelen. En uh, ja, je kunt dat hier niet uitsluiten... maar ik weet het uiteraard ook niet zeker. Dat is toch een beetje speculatief. Uh, er wordt heel veel uh, geroepen deze tijd. Hè. Zou er connecties zijn met het Koninklijk Huis. Uh, laten we het maar eens even goed uitzoeken. Ja, Wim van den Burg was dat. Is, is dat hij, hij, hij speculeert een beetje. Maar zijn dat dingen die jullie ook horen, Frits Wester? Uh, ja, je, je ziet natuurlijk heel veel uh, complotten, en allerlei dingen over het internet gieren. En uh, nou ja... Ik vind wel dat je daar een beetje voorzichtig mee moet zijn. Uh, en ik vind zeker dat iemand van een militaire vakbond daar voorzichtig mee moet zijn. Die moeten niet speculeren. Want als die mensen ook gaan speculeren, dan voed je alleen maar alle speculatie. Hij deed dat. Ja, maar hij deed dat. Omdat hij zei: Mijn meesprangende vraag is, na het lezen van die brief. Waarom moest het op deze manier zo overhaast worden? Juist dat, dat, dat op vragen, die zondagmiddag. En dat, dat, daar komt geen dat enkele, enkele duidelijkheid over. Ik denk niet dat iemand van een vakbond meteen gaat roepen: van, ja, Misschien is het wel een spion. Of misschien is het wel dit of dat. Dan je Ik noem het woord spion hoor. Ik noem het woord spion. Oké, jij noemde het woord spion, maar hij bevestigde dat het wel wel over, maar uh, maar daar, daar moet je voorzichtig op zijn, want het zijn natuurlijk wel vragen die we hebben. Dat willen we ook allemaal weten. Hoe zit dat precies in elkaar? Want waarom was deze meneer zo belangrijk? Waarom zei hij zelf eerst ik hoef helemaal niet weg, zijn werkgever hij moet wel weg, en toen ineens we niet. En waar is hij? Ja. Henkje Ormel, van het CDA? Ja, het klinkt natuurlijk allemaal spannend en James Bond-achtig. Uh, ik hou me bij de bij het feitenrelaas. En uh, dan is aan de ene kant deze werknemer wordt niet bij naam genoemd. Wel dat het een werknemer is van Royal Haskoning. Dus dat wordt wel bij de naam genoemd. Er staat vervolgens ook dat uh, de inlichtingen en veiligheidsdiensten... op, het moment, op dit moment geen uh, nadrukkelijke... Uh, uh, beeld hebben van wat zich daar op de grond afspeelt. Omdat ze er niet zijn. Dus de kans dat het zo'n iemand is, lijkt me uitermate klein. Mm. Marcia, uh, laten we het eventjes hebben naar aanleiding hiervan... en aanleiding eigenlijk natuurlijk van nog veel meer de laatste weken... over minister Hillen. Die heeft niet een echt makkelijke, feilloze start. Nu noemt dit niet een akkefietje. En nu weer wat aan zijn fiets hangen. Hoe, hoe is het met zijn positie? Hoeveel kan hij die, kan die nog hebben voordat hij misschien een keer omkukkelt? Nou ja, van alle ministers heeft hij het momenteel wel het zwaarst. Uh, ook onder zijn eigen kiezers uh, is men niet uh, bepaald tevreden over hem. Maurice de Hond had laatst nog een onderzoek gedaan... waaruit bleek dat uh, hij onder de CDA'ers ook eigenlijk nog maar... weinig uh, goedkeuring kan wegdragen. En ja, deze, dit... Deze kwestie, dat, daar, zal, daar zijn zoveel vragen bij die hij uh, nog uh, te, te beantwoorden krijgt. Dus hij, er staat hem op zijn minst een zwaar kamerdebat uh, te wachten ja is ook zo alleen je moet niet vergeten dat het voortouw hierin wel de buitenlandse zaak ja, is genomen precies. het grote verhaal moet van Roosentaal komen. Hille heeft met defensie gezegd oké okay, wij kunnen het uitvoeren uh, nou dat is jammerlijk mislukt maar dat kun je de minister denk ik niet helemaal aanrekenen uh, ja Hille heeft het wel zwaar. Uh, straks komt hij met zijn bezuinigingen dat is fors uh, dat vraagt veel van defensie en uh, Hille is natuurlijk wel iemand in debatten en ook in interviews ja die gaat soms een beetje door ramen ruiten heen uh, gewoon om discussie los te krijgen dan schopt hij een bal in de kerstboom en kijkt wat, wat er naar beneden valt en uh, dat valt niet bij iedereen even goed maar vergeet ook niet Hille is in het CDA altijd een beetje omstreden geweest. Uh, ze vonden, sommigen vonden hem terecht. Uh, destijds het vrouwenberaad was altijd tegen Hans Hille. Kortom, en hij houdt zelf wel heel erg van die discussie. Ik vond wel vorige week in het debat met de Kamer dat hij iets te laconiek deed en de Kamer iets te veel schoffeerde. Zo van: nou ah, ja, het is niks aan de hand. En, dat was het debat uh, over het was een die, beetje te die misstanden bij over de regering. Ja. Ja. Henk Jan Horbel, was hier vorige week ook. Uh, Ik dacht daar zitten dat we weer op. Ja, ja. Echt waar? Met voorspelbaar zijn we toch? Ja. Maar ja, het is wel grappig dat we elke week u hier hebben en elke week over een van uw ministers moeten praten. Moeten praten omdat nou, er weer aanleiding voor is. Nou, kijk, minister uh, Hille, die, uh, die staat in de frontlinie op het moment. Er gebeurt heel <laughs> veel in zijn uh, portefeuille. En uh, ik, ik roep nog maar in gedachten het uh, hele Koendoes-debat... waarin hij uitermate deskundig heeft geopereerd. Ook handig, politiek handig heeft geopereerd. Uh, ja, en nu op dit moment uh, door externe gebeurtenissen... Uh, zaken die allemaal niet goed zijn afgelopen. Ja. Wel op zijn ministerie natuurlijk. Zijn ministerie betreffende in ieder geval. Ja, het ja dan dat hij het nu ook nog zo handig doet. Ja, kijk, wat, wat Frits Wester ook al zegt... van de, de ene moment heeft hij, heeft hij een wat betere dag dan de andere dag... maar dat geldt <laughs> toch voor ieder mens? Ja, dat ah, maar dat vind ik te, maar, makkelijk. Maar dat te makkelijk. Dat is te makkelijk om hem daarmee te verdedigen, toch? Ik bedoel, wat Frits Wester zei vorige week in dat debat over Den Helder... daar deed hij heel laconiek over wat er nou eigenlijk aan de hand was. De oppositie was daar toch woedend over. En, ja, en, en is dat dan, dan toch niet iets te makkelijk geweest? Nou, goed, dan, dan geef ik het minder makkelijke en het wat meer formele antwoord. Er is een uh, motie van afkeuring tegen de minister ingediend mm -hmm. door de SP... En die heeft alleen maar de steun gekregen van de SP. Nou, en dat laat zien dat hij dus het overgrote meerderheid van de Kamer hem steunt. Onderschrijft u wat Marcia net zei, dat je zei dat de, de, de steun van deze minister onder uh, stemmers op hem, CDA-leden, ook een beetje aan het afkalven is? Eh... Uh... Ja, daar hoor ik toch heel wisselende geluiden over. Wij zijn een uh, partij die uh, volop in debat is. En uh, daarin neemt minister Hillen nadrukkelijk stelling. Hij, uh, hij verwoordt daar uh, bijvoorbeeld dat hij vindt... dat we een conservatieve koers moeten varen... waar niet iedereen het over eens is. Oude. Dus hij, hij lokt het debat ook uit. En mm -hmm. ja, moet je altijd op elk moment de populairste zijn in de laatste pol? Dat is maar de vraag. Nou ja, daar wil ik nog wel een vraag bij stellen. U zei net dat hij zo handig heeft geopereerd met Koendouz, dat hij dat zo goed heeft geregeld. Maar ik verwacht eerlijk gezegd van Koendouz nog, nog een veel zwaardere taak voor Hille, omdat... Hiervan zou je kunnen zeggen, nou, dat is één mislukte helikoptermissie. Maar de missie in Kunduz, daar verwacht ik echt nog grotere problemen... aangezien uh, het een politiemissie is... en het in, daar in Afghanistan helemaal nog niet zo super veilig is... dat je misschien aan een politiemacht zou kunnen be beginnen. Ja, nee, het wordt een enorm zware taak. Ook omdat wij uh, vanuit de Kamer de missie uh, aan allerlei voorwaarden hebben verbonden. Uh, waarbij dat heel moeilijk wordt om dat uh, in de praktijk in Kunduz te vertalen. Datgene wat wij willen, om dat te vertalen. Maar wat maar deze is regering u wel mogelijk. Dat denk ik wel. En wat deze regering en Hille voorop heeft gedaan... dat is, hij heeft heel goed geluisterd naar de Kamer. Hij heeft uh, het, het aanvankelijke uh, brief... Uh, met de opdracht voor de missie zodanig aangepast dat hij daar een meerderheid voor de Kamer voor heeft weten te verwerven. En dat een maand voor verkiezingen door een minister van een minderheidskabinet, vind ik een politieke prestatie. Ja, want dit is Hille, maar Roosentaal ontspringt hij nu een beetje de dans? Want daar hoor je nu niemand meer over, terwijl zijn positie ook wat wankel bleek. Ja, de minister heeft zich niet uh, laten kennen de afgelopen weken nou, als de grootste communicator in Nederland. Uh, als het gaat om het uitleggen van dingen, dat, geeft op, dat beeld geeft weinig zekerheid, vind ik. Kijk, Roosendaal is natuurlijk iemand die uh, altijd heel wetenschappelijk bezig was met crisis en zo, maar altijd wel achteraf. En dan kon hij heel goed uh, uitleggen wat er allemaal fout gegaan was. Ja, en nu moet hij het zelf een keertje dat doen. Dat is de grote grap nu op het Binnenhof natuurlijk. En, ja, om en dan moet hij het zelf doen. En dan zie je toch dat hij ja, wat wijvelend is, wat twijfelend is. En uh, Het is ook allemaal niet makkelijk natuurlijk waar, waar, waar ze nu voor staan. Zeker als je naar Libië kijkt. en Zeker nu als minister van Buitenlandse Zaken. Terwijl dat eigenlijk weer het departement is waar je de minste fouten kunt maken. Want het heeft het beste ambtenarenapparaat zo'n beetje van alle departementen. Je hebt geen wetgeving, alles is voor je voorbereid. En uh, ja echt een krachtig indruk maakte niet, vind ik. Nee, en zijn eerste proeven van bekwaamheid... als ik daar nog iets aan toe mag, Zeker. mag voegen. In, in uh, Iran, met uh, mevrouw Bagrami... heeft hij ook niet, uh, niet goed overleefd. Nee. En zij al helemaal oh. niet. Uh, nee, Henk Jan Hormel? Ja, nou, nou lijkt het net of ik hier de grote verdediger ben. Ik, ik vind dat uh, er gebeurt zo ontzettend veel. De wereld is zo instabiel. We moeten zo voortdurend reageren. Bedenk daarbij ook dat uh, Nederland alleen uh, ook een, een andere positie inneemt. Wij moeten steeds meer in Europees verband moeten wij, uh, bezig zijn. Uh, ik vind dat uh, de minister... Uh, het wel heel moeilijk wordt gemaakt door wat er in de wereld om hem heen gebeurt. Dat en... vind ik zo zielig klinken. Ja. Ach, nee, nee. Nou, zo is het Jawel. niet bedoeld. Zo is Die boze buitenwereld. Heel simpel, het is geen stageplaats. ministerschap van dat buitenlandse is zo. zaken. Dat, dat, dat ben ik met je eens. Maar uh, ik vind dat de minister... Uh, jij zegt dat hij uh, wijfelend en twijfelend is. Uh, hij is soms juist een beetje te robuust naar mijn uh, mening. Ik heb hem gezegd toen hij een oordeel gaf over het Iraanse regime... Uh, dat ik dat nogal een stevig oordeel vond in diplomatieke termen. Hij had wel gelijk... Maar wat dat betreft uh, is hij toch wel duidelijk af en toe uh, robuust. Heel erg politiek. En uh, reageert hij toch wel steeds op wat er allemaal gebeurt. Nou, laten we kijken hoe hij gaat reageren met de discussie over Libië. Want Nederland is nog steeds niet gevraagd... om mee te doen aan de operatie in Libië. We worden net in het nieuws al even uh, Rutte... die daar het een en ander uh, over zei. En de vraag is natuurlijk waarom. Ook daar spraken we over met uh, Wim van den Burg... die voorzitter van de militaire vakbond AFMP. En laten we even luisteren... naar wat wat hij zei. Ja, ik denk uh, dat het toch een beetje het gevolg is van het feit... dat we de bondgenoten in de steek hebben gelaten... Uh, toen we vertrokken uit Oersgan. Volgens mij is dat Nederland niet echt in dank afgenomen. en Nu uh, ja, is Nederland heel eager om, uh, om weer de volgende missie te doen. Hè, dat zie je in Condus We uh, willen uh, absoluut daaraan meedoen. We hebben toch al ons goede gezicht laten zien? Ja, maar ik denk dat uh, zo'n uh, actie zoals we in Oersgan hebben gedaan... Uh, niet snel wordt vergeven. Dus daar houden we ook nog wel even wat last van, denk ik. Ja, dat was uh, Wim van den Burg, voorzitter van de militaire vakbond afm B, En hij zegt eigenlijk, ja, er is gewoon te weinig vertrouwen in, in, uh, in Nederland... omdat we nou eenmaal weg zijn gegaan uit Afghanistan. En dat, dan moet je gewoon op de blaren zitten. Marcia Nieuwhuis van de pers. Nou, ik vraag me af of hij daarmee niet iets te vroeg is met die conclusie. Want uh, volgens mij is aan, de, is aan Nederland nog niet de officiële vraag gesteld of wij... Uh, daarmee willen in, ingaan. Ja. En uh, is het nu nog te vroeg om te zeggen maar dat die niets gevraagd, gevraagd zou worden, worden om dat? Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb geen glazen bol, maar ik, het lijkt mij wat vroeg voor deze speculatie. Ja, komt ook op dat. Kijk, eh, Nederland wil het graag doen eh, in NAVO-verband. Niet onder de vlag van de NAVO, maar in NAVO-verband. Omdat wij ook altijd samenwerken met de NAVO. Nederland oefent altijd met de NAVO. Eh, de jongens weten, meisjes weten wat ze aan elkaar hebben. Komt ook bij, als wij bijvoorbeeld F-16 zouden inzetten. Onze F-16's maken allemaal deel uit van die, eh, als je het goed zegt, eh, Rapid Reaction Force. Ja, dat is een NAVO-onderdeel. Dan mm -hmm. moet je wat toestemming hebben van de NAVO om een aantal vliegtuigen eruit te halen. Nou, een schip zou zomaar kunnen. Een tankvliegtuig zou ook zomaar kunnen. Maar ja, de Turken liggen nog dwars. En ik sluit niet uit als de NAVO er niet uit komt, dat Nederland eh, dat die ook wel bij het kabinet, uh, dan toch uh, meegedoen met de coalitie, coalitie van de Willing. En dan uh, ja, met, met, met de schip, meteen vliegtuigen en uh, ja, eigen, meer eigenstandig. Maar dat houdt wel grote risico's in voor als er bijvoorbeeld fout gaat. Maar wat bedoel je dan eigenstandig? Hoe, hoe uh, gewoon zeggen? zich aansluit bij de, bij de, bij de coalitie of de Willing. Maar en, ongevraagd. En, uh, nou ja, net als de Denen en de Belgen, dan bied je gewoon aan: oké okay, jongens, we hebben dit, hebben ja. dit nodig. Kom maar. Meneer Orman? Ja, Om eerlijk te zijn begrijp ik de reactie van meneer Van den Burg helemaal niet. Want de NAVO is er nog niet uit of ze uh, de acties wil gaan coördineren. En zolang de NAVO daar niet uit is, kan de NAVO ook geen verzoek doen. Dus het feit dat de NAVO geen verzoek heeft gedaan... heeft niets te maken met een positie die wij dan wel of niet zouden hebben... binnen NAVO-verband. Heeft gewoon te maken met het feit waar de NAVO op dit moment nou, staat. Rutte zei net in het nieuwste eensgezindheid is ver weg. Ja, en dat, dat vind ik dus uh, jammer. En dat uh, Nederland uh, zijn positie gebruikt door te zeggen, wij willen toch echt in NAVO-verband... om druk te zetten op de wijfelaars, vind ik een goede zaak. De Italianen doen dat overigens ook. Die hebben al gedreigd om hun vliegvelden, die van wezenlijk belang zijn... op Sicilië, bijvoorbeeld Trapani... Uh, om die te sluiten voor, uh, voor de uh, vliegtuigen van de coalitie... als niet snel de NAVO de coördinatie overneemt. Want bedenk ook... Uh, dat in de beginfase uh, onder leiding van Frankrijk er snel is gehandeld... is een goede zaak. Maar om voortdurend onder leiding van Frankrijk dit allemaal te doen... dat is minder wenselijk. En uh, het kan wel eens veel langer duren dan vele mensen... Wat is daar die... nou precies op tegen? Uh, omdat ik vind dat als er een uh, langer durende operatie gaat plaatsvinden, dat, uh, dat we daarvoor een NAVO hebben of een EU in dat verband werken we gewoon. En uh, dan moeten we die verbanden daarvoor gebruiken en niet onder leiding van één land. Oké. Okay. Laten we tenslotte, vind je niet, uh, naar het CDA gaan? Ja, we kunnen het over het ja. CDA hebben. We hebben ja. het zo heel lang meer en het vergt altijd heel lang om het over het CDA te Durft hebben. Durft u nog, meneer Ormel? Ik, zei, ik stroop mijn mouwen op. <laughs> u kwam net binnen, u zei, we het toch niet weer over het CDA hebben? Maar dat doen we natuurlijk wel. Want... Ik praat heel graag over het CDA. Oh, toch wel Goed. <laughs> nou, Vorige keer heeft u ook het een en ander verteld over hoe het verder moet. En nou is er vandaag uh, een duo uitgekomen... die in ieder geval uh, opgaan voor het voorzitterschap. Uh, jij had het allemaal op een rij qua uh, leden en, en, en Mensen die uh, stemmen. gestemd hebben. Klopt, Marcia. ja. Marcia, uh, vandaag is bekend geworden dat Rut Peetoom en Sjaak van der Tak... door zijn naar de tweede ronde van de voorzittersverkiezing van het CDA. Daar hebben 18.000 CDA-leden hun stem uitgebracht. Uh, dat is, je, zo'n 34 Ja, klopt, ja. Van totaal heeft het CDA ongeveer 50.000 mm -hmm. leden. Uh, 45 procent stemde voor Rut Peetoom... en uh, 33 procent stemde voor Sjaak van der Tak. Meneer Ormel, u bent ongetwijfeld van die 34, u zit in die 34 procent en u heeft natuurlijk gestemd en u gaat ons nu vertellen op wie. Nee, dat ga nee. ik niet vertellen. Ik heb gestemd en uh, ik ben uh, een, een trouw CDA-lid, dus ik stem ook. Ik vind mm -hmm. het jammer dat er maar 34,5% heeft gestemd. Ik feliciteer de beide kandidaten die doorgaan naar de eindronde. Dat is geen verrassing, maar, hè, deze twee. Nee, maar ik vind dat, dat uh, de Kamerfractie zich niet moet uitspreken voor deze of gene kandidaat. En, ja, ik maar waarom de niet eigenlijk? Waarom zou we dat niet gewoon doen? Welke kandidaat het ook wordt, uh, wij zullen met de nieuwe voorzitter nauw samenwerken, de voorzitter van de partij zit, uh, vrijwel wekelijks bij de fractievergadering. En uh, de balans tussen uh, fractie Tweede Kamer, fractie Eerste Kamer, leden van het Europese Parlement, leden die in de regering zitten, die coördinatie daartussen, dat is een belangrijke rol voor de toekomstige voorzitter. Frits Hester, dat is ook wat beide voorzitters zeggen, dat ze... De partij weer een beetje, of althans het bestuur, de voorzitter wat meer los willen zingen, juist van Den Haag. Ze willen veel meer terug naar het land en naar de leden en meneer Ormel eh, Ach, en de ja, fractie. Dat, dat hebben ze altijd geroepen, de partijvoorzitters van welke partij dan ook. Dus wat dat betreft allemaal niks nieuws. Maar er zit wel heel veel verschil in het profiel van Rutte Petom en Jacques van der Tak. Rutte Petom, die zeg meer aan de linkerkant van het CDA staat, en Jacques van der Tak wordt meer aan de rechterkant. Je zou kunnen zeggen, Rutte Petom vertegenwoordigt meer de mensen die. Tegen de coalitie waren met de VVD. Met gedeogsteun van de PVV. Nou, van der Tak is wat gematigder. Peter wil veel meer een stempel op die partij drukken. Terwijl Jacques van der Tak wat, de boel wat meer rustig wil houden. En de goede banen wil leiden. Ja, en, eh, ik ben heel benieuwd waar de mensen die dus eerst op die andere kandidaten hebben gestemd. Mm -hmm. waar die straks naartoe gaan. En dat zou best eens een keer als Jacques van der Tak kunnen zijn. Dat het Peter toch niet gaat worden straks. Mm -hmm. Maar dat is allemaal spannend. Er zit ook een verschil met hoe ze de functie willen invullen. Rut Peton wil het fulltime gaan doen. Voor ook een fulltime salaris. Of hetzelfde als een Kamerlid. Nou, De partij heeft net 40.000 mensen moeten ontslaan. Dus misschien dat leden dat ook maar laten meewegen. Terwijl Sjaak van de Tak zegt... ja, ik doe dat wel bij en ik wil het ook wel pro-deo doen. Dat zijn voor die afweging die we leden op een gegeven moment... toch een rol kunnen gaan spelen. Heel even, meneer Hormer, ik schudde het hoofd toen Frits Wester een profiel schetste van <laughs> met name met peter ze, hij zei die een beetje aan de linkerkant zat... toen zag ik u een beetje ja, schudden van... Ja, nou, nou ik, ik vind het... Uh, ik, ik begrijp dat het voor jullie zo leuk is... om een soort zwart-wit tegenstelling uh, te maken... die er niet is. En, uh, dat is echt onzin. Ik heb Ruud-Peter nou. al 20 jaar, 25 jaar... die heeft altijd aan de linkerkant... Voor het CDA gestaan. Dus tijdens dat Elke Brinkman nog in de race was. Ja, ze maar zo. Dat is iets was er altijd tegen, tegen, tegen. Ze was tegen deze combinatie. Uh, ze komt echt uit de linkervleugel van het CDA. Toch iets anders dan Jacques van der Tak. Dat is iets anders dan een tegenstelling. Het CDA is een, is een middenpartij. Maar je hebt gewoon wat te kiezen. Dat is toch leuk voor het jullie? CDA is een middenpartij. Is, is een uh, brede. Wil een brede volkspartij zijn. En dat in betekent... een brede volkspartij mogen toch tegenstellingen zijn. Ja, natuurlijk. Zijn. En, en dat betekent dat je, dat je dus vleugels hebt. Maar om nou die enorme tegenstelling uh, zo te maken. Uh, mede naar aanleiding van het stemmen zoals dat gedaan is uh, op het congres in Arnhem... dat vind ik te ver gaan. En trouwens, het zou dat zelfs wordt bij zo... Bij ieder debat binnen het CDA wordt dat erbij gehaald. Jongens, denk eraan, we hebben ook nog een derde die tegen waren. Die moet zich ook voor zien. Jullie gooien het zelf bij ieder debat in de strijd. Maar die zeggen dat dit er niet is. Er is nu wat te kiezen. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat uh, diegene die uh, tot de ene flank behoort... dat hij als voorzitter juist extra zijn best moet doen... om die andere flank erbij te bij houden. Dus dat wat dat betreft, wel, wie het ook wordt, of Jaak of Rut... dat ze beide een samenbindende rol gaan, uh, gaan, gaan voeren. Hè. Dat, dat moet een voorzitter ook doen. Ja, u, u ontkent graag de tegenstellingen. Maar ik zie nog wel een tegenstelling tussen Rut Peethoom en Jaak van der Tak. Rut Peethoom zegt, wij hebben tegenwoordig vier leiders. Terwijl Jaak van der Tak zegt... Uh, Maxime Verhagen is mijn eerste man. Ja goed, dat, dat is een, uh, een verschil van interpretatie. En uh, het is een verkiezingsstrijd waarin ze beiden zich uh, op deze manier willen profileren. Ik heb uh, al eerder gezegd dat ik dat heel jammer vind. Een voorzitter die behoort zich te profileren op basis van de beginselen van de partij. Op basis van een visie van waar wij met de christendemocratie thuishoren in het Nederlandse politieke landschap. En niet of je nou voor A, B of C bent. Ervaring leert wel, bij welke partijen dan ook. Eh, destijds bij de Partij van de Arbeid, de VVD, eh, ook bij het CDA. Als een partijvoorzitter echt op het eerste grote platform... met het grote theater mee wil gaan doen... dan gaat het meestal helemaal niet goed. En dan loopt het meestal verkeerd. Op. Geef nog eens een voorbeeld. Ah nou ja, kijk, kijk, destijds aan, uh, bij de Partij van de Arbeid... dat was toen met... Uh, Felix Rottenberg en Ruud Vreeman. Ruud Vreeman en Felix Rottenberg... Uh, uh, die zich uh, publiekelijk ging uitlaten over uh, Thijs Wuldgens. Nou, dat gaf allemaal gedoe... Partijvoorzitters Binnen het CDA hebben we het ook gezien. Destijds bij Wim uh, van Velsen en Tineke, ook weer, uh, Lodders. Tineke Lodders. Lodders. Die wil ook ineens zich met mm. grote werk gaan bemoeien. En dan het loopt het meestal gierend uit de klaar. Zoals is... Dries van Acht hadden zei, partijvoorzitters moeten vooral de ledenlijst bijhouden. Die tevreden houden, discussies antemeren intern. En niet iedere avond op televisie zitten bij de Weeld Door de Aardenoek. Uh, voor... Alhoewel, dat bestond er nog niet. Ik eerst. wil het maar zeggen. Radio Tour de Frans. Oh, nee, maar voor wie de zou de de de jij de kiezen? Eén antwoord, kort antwoord. Uh, ik, ik, ik ben journalist, ik kies helemaal nergens voor. Ja, maar je bent wel echt zo'n... Hey, hey, hey, ik kies nergens Nou, goed. Ik dank jullie wel voor het meepraten. Frits Wester van RTL, Marcia Nieuwenhuis van de Pers... en Henk-Jan Ormel, lid van het CDA voor de Tweede Kamer. En Lucella Carrasso zit klaar in Hilversum om te vertellen... wat er zometeen in het Radio 1-journaal zit. Lucella. Ja, goedemiddag. Naast uh, Libië, Syrië, Japan, dat natuurlijk ook vandaag... gaan wij het ook hebben over de twee overgebleven kandidaten ja. van het CDA... Ze krijgen ieder 3.000 euro van de partij... die ze aan de campagne mogen besteden om voorzitter te worden. Fascinerend bedrag vonden wij. 3.000, en we 3000 gaan aan euro. 3.000 euro, ja. krijgen Ruud-Peter om en Jacques van Precies, ja. En we gaan aan campagnestratege Hans Anker vragen... waar je dat nou het beste aan kunt uitgeven. We zijn er met het Radio 1-journaal na het nieuws van half 5. Dat krijgt u van Freddy van Radio 1. Het NOS-journaal.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 En de doodsoorzaak van de Duitse ijsbeer Knoet is bekend. Uit sectie bleek dat hij een hersenafwijking had. Wat voor afwijking het was, is niet bekendgemaakt. Knoet was na zijn geboorte verstoten door zijn moeder... en is opgevoed door een verzorger. Het weer, veel zon, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen zonnig en bijna geen wind. Het wordt dan 11 graden in het noorden tot 17 in het zuidoosten. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 120 kilometer file. Een normaal uh, aantal voor deze avondspits. Een paar bijzonderheden, maar het is langzaam rijden stilstaan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen -Arensveen en Arendsveen en Zoeterwouder Rijndijk 7 kilometer. Ook 7 kilometer op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen del zuid en het knopende Kleinpolderplein. Op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen afrit Briede en Rotterdam-Charloes 15 kilometer langzaam rijden verkeer. Er is net een aanrijding geweest op de A15 richting Europort. Bij Pernist staat nu 4 kilometer, daar is de rechte dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdiep. Goedemiddag, de NAVO is er bijna uit of ze wel of niet de missie in Libië overnemen. Vanuit Brussel hoort u hoe ze dat dan eventueel gaan doen. Vanuit Den Haag wat het kabinet ervan vindt. En vanuit Libië wat er vandaag allemaal daar gebeurde. En we hebben ook contact met de Nederlandse ambassadeur in Syrië. Dat is een land waar maar mondjesmaat informatie over naar buiten komt. Ook al geeft Jan Hommen zijn bonus terug, de Tweede Kamer is er nu helemaal klaar mee. Een meerderheid stemde vanmiddag voor het voorstel om bonussen voor bankiers met 100% te belasten. Als het tenminste gaat over een bank die door de staat wordt gesteund. We zijn ook in Rotterdam vanmiddag, waar veel kinderen in de deelgemeente Feyenoord onder de armoedegrens leven. Dit Radio 1-journaal is er tot half zeven vanavond. De militaire actie in Libië. En sinds zaterdag zijn die aan de gang. En het is nog steeds onduidelijk wie straks de leiding van de Amerikanen... met name gaat overnemen in Libië. De NAVO is vooralsnog verdeeld. Om aan alle onduidelijkheid een eind te maken. Pas Sneijder in Brussel. Vanwaar die aarzeling, Paul? Nou ja, omdat er in wezen nog steeds oneenigheid is binnen de 28 lidstaten van de NAVO. Met name Duitsland en Turkije liggen dwars. Uh, Tur Turkije vindt bijvoorbeeld dat de coalitie van Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS... hun boekje te buiten gaan. Dat die bombardementen eigenlijk de grenzen van die VN-resolutie overschrijden. Wat veel belangrijker is, uh, Frankrijk wil dat commando wat ze nu hebben... samen met Groot-Brittannië en de VS niet uit handen geven. Zij vinden dat de NAVO niet geschikt is om deze operatie te leiden. Omdat de NAVO als westerse organisatie een slechte naam heeft in de Arabische wereld. En bovendien zijn ze bang dat als de NAVO het voortouw neemt... Ja, dat je dan in besluiteloosheid terechtkomt. 28 lidstaten die moeten gaan beslissen wat er dan gebombardeerd moet gaan worden. Dus de kans is groot dat die, deze coalitie van drie landen doorgaat met de militaire actie... totdat dat luchtruim boven Libië echt helemaal veilig is... en dat dan pas de NAVO een rol kan gaan spelen... en dan die, die, die hoofddoel van die VN-resolutie kan gaan uitvoeren... namelijk het beschermen van de burgerbevolking. En dan kan je zien dat landen als Turkije en misschien ook Duitsland dan wel bijdraaien. Ja. Toch is het zo dat we elke dag het bericht hoorden van oh, de NAVO komt er de komende uren uit. Is het niet vanavond dan morgenochtend wel? Dat gebeurt allemaal sinds zaterdag. Er is blijkbaar behoorlijke ruzie toch binnen de NAVO. Er is wel degelijk ruzie. Die ambassadeurs zitten aan tafel en die kunnen bij elkaar niet zoveel doen... omdat ze moeten afwachten wat hun hoofdsteden te melden hebben. Uh, die beslissen uiteindelijk welke koers de NAVO opgaat. En landen als Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten... traineren zeg maar, de besluitvorming binnen de NAVO om eerst zeg maar, orde op zaken te stellen in Libië... voordat ze echt politiek zaken willen gaan doen aan tafel in Brussel. En dat zal misschien nog een 48 uur duren voordat we zover zijn. Uh, zover zijn we nog niet. Ze zullen voorlopig zelf de touwtjes in handen houden. En dan zitten de, de ambassadeurs toch een beetje met elkaar. Aan. 48 uur zeg je, maar Nederland wacht intussen nog rustig af. Ja, ja, Nederland kiest, net als bijvoorbeeld Italië... die daar ook om behoefte van een actie in het NAVO-verband. Waarom zeggen die landen dat? Als je in het NAVO-verband actie voert... kan je invloed op de besluitvorming uitoefenen. Hè? Dan zit je mee aan tafel. Die, die coalitie die er nu is, die heeft geen enkele structuur. Die heeft geen enkele internationale status. Dus dan sta je eigenlijk een beetje buitenspel. En krijg je eigenlijk een boodschappenlijstje... wat je moet gaan uitvoeren. Als je aan de NAVO denkt, dan heb je daar, zit je daar mee aan tafel. Dus daarvoor kiest eh, Nederland nadrukkelijk voor die, voor die NAVO-rol. Maar ook in Nederland gaan stemmen op dat, het, dat je wat tot Sint-Juttemis kan wachten tot die NAVO zover is... dat Nederland misschien toch eerder over de brug moet komen. En ik begrijp dat er een extra ministerraad is uh, vandaag... over de kwestie Libië. En het kan best zijn dat Nederland ook de boel een beetje gaat versnellen. Precies, Paul. Paul Sneijden vanuit Brussel. Daarom gaan wij nu naar Joost Vullings in Den Haag. Joost, dat werd een minuut of tien geleden bekend... Hè, dat er een, inderdaad een extra ministerraad komt over Libië. Weet je of er iets concreets op tafel ligt? Nou, ze gaan het hebben over een zogenaamde artikel 100-brief. Nou, Dat is altijd een brief waarin het kabinet aan de Tweede Kamer meedeelt... Ja, dat we gaan meedoen aan een militaire operatie... en wat we dan ook precies gaan doen. Dus ja, wellicht kan je hieruit opmaken dat er dus nu wel officieel... een verzoek vanuit de NAVO richting Nederland is gekomen... Uh, ja, met een verzoek tot een militaire bijdrage. En daarover gaat het kabinet dus vanavond om 8 uur uh, vergaderen. En dan zullen ze daar, uh, naar ik aannemen, vrij snel mee akkoord gaan. En dan zullen ze een persconferentie geven... over wat er van ons uh, verlangd wordt. Ja, want een artikel 100 brief die schrijf je niet als je niet meedoet. Mee nee, ik nee, aan. nee, nee. We hebben vrijdag heeft het kabinet een zogenaamde notificatiebrief gestuurd. In de zin van, wij zijn bereid mee te doen aan deze acties boven Libië. Uh, een artikel 100 brief, dat is echt heel specifiek. Daarin zal bijvoorbeeld staan, ik even een voorbeeld op... want we weten niet wat er aan ons gevraagd is... dat we bijvoorbeeld F-16's gaan inzetten of, of tankvliegtuigen. Nou maar goed, dat zal vanavond uh, blijken. Ja, en, en eventueel schip nog? Dat zou, dat zou allemaal kunnen. Dat, dat, uh, daar weten we niet voldoende over. Het kan een schip zijn, uh, uh, het, het kunnen F-16's zijn of tankvliegtuigen. Wie weet wat anders, maar uh, kort... Kortom, uh, er is overlegd. Rutte sprak ik nog even vanmiddag. Die zei inderdaad, we willen het heel graag in, in NAVO-verband. Uh, die hebben daar ook de commandostructuur voor. Hij zei ook van dat er uh, druk achter de schermen uh, gebeld is vandaag. Dat hij daar zelf ook aan deelnam. En minister van Buitenlandse Zaken, Uri uh, Rosenthal. Dus kennelijk is er iets in beweging gekomen. En, en is er nu uh, om te zeggen groen licht. En het is natuurlijk een minderheidskabinet. Dus uh, uh, misschien belangrijker dan ooit is het uh, om een meerderheid te vinden. Wat natuurlijk altijd zo is bij deelname aan ministerie. Militaire acties. Weet je hoe de PVV hierin zit? Ja, dan moet ik even. Ik, ik stond ernaast toen Wilders hierover werd geïnterviewd vanmiddag. Nou, hij vindt het volgens mij wel goed als we eh, deelnemen, maar wel heel voorzichtig. Hij, het was een, ik vond het eerlijk gezegd een beetje een vaag standpunt. Hij zou het niet erg vinden als Nederlandse F-16's werden ingezet. Maar ik kreeg de indruk dat die dan weer niet mochten worden ingezet, bijvoorbeeld voor, voor het bombarderen van Libië. Maar goed, eh, er is zoveel steun vanuit de oppositie dat het kabinet eh, op dit punt niet afhankelijk is van de PVV... PVV. Dus een, een meerderheid zal er sowieso wel gevonden worden. Dat is geen probleem. Nee, en af, af, afgelopen vrijdag kreeg je een beetje een andere indruk van Hans Hille dan van uh, Rozentau. Hille klonk wat terughoudender dan Rozentau. Uh, als je naar Rutte luistert, heb je het idee dat hij graag wil dat Nederland meedoet? Ja, dat idee heb ik wel. Kijk, het is op zich... Uh, uh, uh, op zich kun je zeggen, het is een vrij makkelijk om mee te doen. We kunnen ons weer we zeggen, internationaal tonen, bereidwillig tonen. Het Nederlands imago heeft natuurlijk wel een deuk opgelopen... toen we teruggingen uit Oeresgan. We gaan nu wel naar Kunduz, maar dat is een kleine missie. Nou ja, dit, hier kan je uh, aan meedoen. Er is steun voor in de Tweede Kamer. Er is steun voor in, in, in de Nederlandse maatschappij. Het is relatief veilig. Uh, de kans dat het Nederlandse militair iets overkomt... is natuurlijk uh, uitermate gering. Dus wat dat betreft heb ik het idee dat het kabinet er wel oren naar heeft... om, om mee te doen en Zeker. Joost Vullings vanuit Den Haag. Vanavond dus die extra ministerraad over Libië. En na vijf hoort u vanuit Libië van hans Jaat Melissen... hoe de situatie daar op dit moment is. Eerst naar Rotterdam. Daar wordt morgen een grote conferentie gehouden... over armoedebestrijding. Dat gebeurt niet voor niets in de deelgemeente Feyenoord. Een derde van de gezinnen daar leeft onder de armoedegrens. Karen Alberts is in Feyenoord. Karen, dan is een logische vraag. Hoe is die armoede zichtbaar in de straten... waar jij de komende twee uur voor ons verslag over doet? Nou, als ik in zo'n straat kijk, Tim, dan zie je uh, ja, huizen. Uh, nou, voor een deel een heel modern gebouw. Dat is dan ook uh, van de deelgemeente. Die hebben hier een mooi gebouw neergezet. Maar kijk je iets verder, ja, dan zie je iets minder fraaie woningen. Uh, flats, portiekwoningen. Uh, ja, het is niet allemaal even fraai onderhouden. En dat is ook een van die dingen, een van die symptomen... waaraan je aan de buitenkant kunt zien... dat het qua uh, armoede slecht gesteld is in Feyenoord. Sterker nog, het is het armste stadsdeel van de stad, Tim. En met wie spreek je daar nu? En ik sta hier met uh, ja, uh, Turan Yazir, hij is van het CDA en hij is portefeuillehouder armoedebestrijding van de deelgemeente Feyenoord. Uh, ja, aan u die taak hè, om een derde van de inwoners die nu nog onder die armoedegrens zitten, om die daar bovenop te tillen of stel ik het nu iets te rooskleurig voor? Nou, kijk, uh, we wisten natuurlijk wel dat, uh, uh, dat uh, armoede aanwezig was in onze wijk hier in deelgemeente Feyenoord. Uh, maar, dat het uh, zo groot was, wist u dat ook? Dat, een derde van de inwoners? Daar zijn we dus ontzettend van geschrokken. Uh, we hadden natuurlijk wel een vertrek nodig om onze aanvalsplannen verder op te stellen en uh, uh, te vervolmaken. En uh, daarvoor waren die onderzoeken ook voor bedoeld. En uh, nou, de uitslagen die zijn twee weken terug uh, zijn ze binnengekomen. En daar zijn we dus inderdaad ontzettend van geschrokken. Dus een derde deel van de Feyenoordse bevolking onder de armoedegrens, waaronder dus ook... Er zijn ruim 20.000 mensen, even voor de goede ja. orde. Ja, ja. en 6.000 kinderen. Hè. Dus dat is ook natuurlijk een behoorlijk getal uh, uh, wat er leidt. Nu is een aantal van de wijken die onder Feyenoord vallen, uh, zijn ook van die vogelaarwijken. Daar is de afgelopen jaren veel geld naartoe gegaan. Ik geloof dat heel Rotterdam zo'n 63 miljoen heeft gekregen voor projecten. Ja, wat is er dan met dat geld gebeurd? Heeft u dat niet aanbesteed of heeft u dat aan verkeerde dingen uitgegeven? Nou, dat geld wordt nog steeds overigens besteed. En uh, dat geld is ook uh, de afgelopen jaren uh, ook ingezet aan verschillende activiteiten en initiatieven. Met name van bewoners ook. Uh, dat is uh, in samenspraak gegaan ook met de partners, hè, zoals, uh, zoals de ja. woningbaar En was het zonder dat het nog erger geweest dan een derde? Nou, dat geld heeft natuurlijk wel bijgedragen om, uh, om verschillende wijken uh, op te vleuren en uh, uh, wat beter te maken. Uh, een, een goed voorbeeld daarvan is, uh, is Ka Katendrecht bijvoorbeeld. Uh, dat was tien jaar terug echt een wijk waar niemand in wilde wonen. Het was heel slecht gesteld, maar uh, uh, dus de verschillende organisaties hebben de handen ineen geslagen om daar een leuk programma op, uh, op de los te laten. En nu is het een van de hippe wijken waar mensen willen gaan wonen. Dus, dus voor u nog die uitdaging om hetzelfde met deze uh, gemeente voor elkaar te krijgen, dus deze op, deelgemeente. Dus het betekent dat het kan. En, uh, dat, uh, hè, dus uh, om daar lering van uit te trekken en te kijken of we dat ook uh, kunnen toepassen op onze andere wijken... dat is natuurlijk de uitdaging die erin zit. Er is heel veel werkloosheid, heb ik onder andere in het rapport uh, gezien... Um, is dat dan ook de sleutel? Veel mensen proberen aan het werk te krijgen die nu nog een, bijvoorbeeld een bijstandsuitkering hebben? Juist, dat is ook uh, zeg maar, uh, de verbinding wat we met dit vraagstuk willen gaan doen. Uh, dus alles valt in staat, ook een beetje met het hebben van een goede baan. Hè. Dus als je een baan hebt, dan doe je mee in de samenleving. En dan heb je een goede inkomen waarbij je je gezin goed kan onderhouden. En waardoor je dus niet ook in die armoedecircuit en ja. in die armoedecirkel terechtkomt. Ja, hoe je en... dat dan vervolgens gaat doen, nou, daar gaan we het straks nog over hebben. Uh, want het lijkt me geen makkelijke klus. Het is zeker niet makkelijk, want uh, armoede is in veel koppige monsters. En, uh, en uh, het heeft ook niet te maken, alleen maar uh, doordat je financiële uh, middelen daarvoor inzet en dat je het hebt verholpen. Nee, armoede nou, moeder heeft te maken, dat heeft u net zojuist ook aangekaart. Hè, werkloosheid. Maar ook onderwijs. Er is ook natuurlijk hier heel veel schooluitval. Ja, nee, u gaat weer iets anders aansnijden. Maar dan, uh, <laughs> dan hebben we zo de hele uitzending voor gepraat. Ja, dan en dat was we ook niet te bedoeling, dacht ik. Ja, ik. Karin Albers, inderdaad. Want wat ga jij de komende anderhalf uur doen? Je gaat natuurlijk ook de wijk in om met mensen daar te spreken. Precies. En uh, ik ga zo meteen ook langs bij de stichting uh, De Uil. En dat is een uh, stichting van vrijwilligers. En die hebben juist als speerpunt gekozen het opknappen van die verloederde woningen. En die doen dat door vrijwillig bij mensen klusjes te gaan uh, verzorgen. Die de mensen niet zouden kunnen betalen als ze daar een echte aannemer of een echte schilder of wat dan ook voor uh, in de arm moeten nemen. Tot zo, dus Karin, een... tot zo Karin Albers in de deelgemeente Feyenoord. Bij banken die staatssteun ontvangen... worden de bonussen als het aan de Tweede Kamer ligt... voortaan voor 100% belast. De belasting op de wegen in Nederland, Jolanda van der Velden. Dat is in totaal uh, gedaan met 33 files, Tim. Het valt eigenlijk wel mee. Het is een doorsnee dinsdagavondspits. Niet al te veel bijzonderheden. Goed nieuws over de A15 bij Pernis. Net had ik nog een rechte reis op dicht na een aanrijding. Dat is weer vrij. Verder zijn het eigenlijk vooral lange files op de A10 bijvoorbeeld... Uh, tussen Knoopend Watergraasmeer meer en Knoop het Koemplein 9 kilometer. De meeste vertraging rondom Utrecht en ook rijden stilstaan nog steeds op de N15 Maasvlakte Rotterdam. Tussen Afrit Briele en Rotterdam charlos over 15 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Syrië, een buitengewoon gesloten land waar van alles gebeurt wat je niet allemaal hoort. En wat je wel hoort is vaak lastig in te schatten. Voor de situatie daar hebben wij nu contact met de Nederlandse ambassadeur in Damascus, de hoofdstad van Syrië. Dolf Hogewoning is dat. Dag meneer Hogewoning. Goedenavond, goedemiddag. Ho hoe zou u uh, de situatie in Syrië omschrijven? Nou, het is op het ogenblik uh, rustig. Het uh, is dus de afgelopen dagen, met name in het zuiden, is er. Uh... Er zijn er wel rellen geweest in de stad Dara, tegen de Jordaanse grens. En er zijn verspreid uh, over het land uh, ook wel kleine demonstraties geweest. Dus uh, ja, het is, het is moeilijk te zeggen. Het is een beetje onbestemd. Er waren mensen ja. de straat op gegaan. Ook vandaag in de stad Dara. Enkele honderden mensen hebben wij doorgekregen. Ja. Nu is er veel verbazing over het feit dat mensen in Syrië. überhaupt de straat op durven te gaan om te demonstreren. Heeft het u verrast? Nou, dat is natuurlijk toch uh, ja, is vrij exceptioneel dat dat gebeurt met zoveel mensen. Maar ze zijn natuurlijk een beetje aangestoken door de ontwikkelingen elders in de regio. In Dara eh, is het helemaal bijzonder, het is niet een stad die echt bekend stond als een verzetshaard. Het nieuws wat we daarvan krijgen, van die stad, dat is toch vaak onbevestigd, maar dat de kinderen waren gearresteerd, die hadden graffiti op de op de muur geschilderd. En die teksten die, die hadden dan ontleend, ook aan, aan een Egyptische. Of Tunesische leeftijdsgenoten. En die waren gearresteerd. En dat zou, het wel eens, eh, zeg maar, dat zou wel eens de aanleiding geweest kunnen zijn tot wat, wat breder verzet. Dat kan, kan een katalysator geweest zijn. Nu heeft de regering ja, dat... de, de gouverneur van Dara ontslagen. Wa waar wijst dat volgens u op? Nou, dat de regering het toch ook niet eens is met de manier waarop uh, vervolgens gereageerd is op die demonstraties. Uh, dus de regering, centrale regering in Damascus heeft uh, toch maatregelen willen nemen om. Uh, ook naar de slachtoffers toe. We zijn op twee ministers naartoe gestuurd om uh, de familie van uh, mensen die zijn omgekomen uh, te condoleren. En Er is een onderzoekscommissie ingesteld nou ja, om te kijken wie hiervoor verantwoordelijk is. En hoe het in de toekomst uh, voorkomen zou kunnen worden. Terwijl uh, de regering zelf ook als buitengewoon repressief bekend staat. Maar u zegt uh, wat er nu gebeurt, dat is eigenlijk niet wat ze willen. Wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Nee, nee, dat, dat blijkt wel uit die maatregelen die ze hebben genomen. En ziet u de president Assad, ziet u die politieke hervormingen doorvoeren om tegemoet te komen aan die demonstraties? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Ik kan er ook niet echt een uitspraak over doen. Maar uh, ja, ik denk wel dat er dingen moeten veranderen. Ja, en, maar dat, dat is al moeilijk voor u om dat te zeggen, waarschijnlijk in uw positie. Ja, ja. ja. Ik weet wel dat er natuurlijk heel hard over wordt nagedacht hoe en uh, goed het is natuurlijk uh, evident dat, uh, dat de regering ook bezig is met, uh, nou, met maatregelen om ook de economische situatie voor met name de mensen aan de onderkant van de samenleving te verbeteren. Wat voor hervormingen nog meer van plan zijn, dat is voor mij moeilijk uh, in te schatten. Nou, dus dat is een ingewikkeld proces voor u om, om nu ja. te peilen ja. wat er gaande is. U zei de situatie is wat onbestemd. Wat raadt u de Nederlanders aan die in Syrië wonen? Nou, dat is goed dat u het vraagt. Ik heb, uh, we hebben net eigenlijk buitenlandse uh, zaken aangeraden... om het, uh, het reisadvies een beetje aan te passen. En dat, uh, dat is ook overgenomen, dat, uh, dat advies... Uh, dus we raden nu eigenlijk aan om uh, nou ja, waakzaamheid te betrachten. Dat stond er eigenlijk al op. En zeker ook demonstraties en, en samenscholingen te mijden. En, en verder om de, het nieuws in de media goed te volgen. En, en zich goed te informeren over de actuele ontwikkelingen. Maar het is niet zo dat u zegt mensen die van plan zijn naar Syrië te gaan... voor vakantie of voor zaken uh, uh, Blijf vooral thuis? Nee, dat is zeker niet uh, aan de orde. Nee. Nee. En, en de Nederlanders die er al zijn, die worden ook niet opgeroepen het land te verlaten? Nee, nee absoluut niet. We nee, verkeer absoluut niet in die fase. Goed. Dolf vanuit Damaskus, de hoofdstad van Syrië. Ik dank u wel. Heel graag gedaan. De Nederlandse ambassadeur dus daar. Hier onze Nederlandse weerman Erwin Krol. Erwin, ik Hi. heb vanmorgen officieel mijn balkon geopend... als de dag om het ontbijt buiten te nuttigen. Is het nou voor jou als weerman zo'n dag waarin geen vuiltje aan de lucht is? Eigenlijk niet, eigenlijk niet. Het was, dat was zelfs minder vuil dan ik gisteren had verwacht... want ik dacht dat het iets bewolkter zou zijn. Ja. En ik moet zeggen, ik kan me herinneren hoe wij gisteren... Hier nog een discussie hadden over hoe uh, fris het nog kon zijn... maar dat was vandaag toch wel weggevallen. Het was echt lente. Ja, in heel Nederland? In heel Nederland, overal. Die bewolking van gisteren die was geheel verdwenen, was gisteravond al. Ik dacht dat dat vanochtend nog even terug zou komen, maar niets daarvan. Het was gewoon fantastisch. Ja. En... En ja, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Nou ja, vertellen dat het, weer het morgen alweer zo, al weer zo ja, wordt. morgen ja. is het weer zo. En ik, ik maak me sterk dat donderdag nog een keer zo'n dag is. En daarna blijft het heel aardig weer. Alleen dan gaat de temperatuur, die doet dan wel een stapje terug. Dus dan wordt het weer wat killer. Maar dit is natuurlijk, dit is gewoon fantastisch. Dit zijn die dagen waarop, volgens mij, heel Nederland hoopt dat er af en toe eentje is. En dan lekker naar buiten, lekker... Euh... Ontbijten op het balkon of in de tuin of lunch. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. En wij maar werken hier binnen. Hè? Maar goed, het maar goed. is ah, heerlijk. Ja, ja, ik ben blij dat ik het zo kan aankondigen. Jou... <lacht> Erwin, de die het zonnetje in huis heeft. Erwin, God, dat zien. <lacht> Erwin ja, we houden het kort met dit nieuws. Dankjewel ja, okay. voor vandaag. Oké, okay, graag gedaan. Bye. Dicht wat anders met de bonussen. Too little, too late. ING-topman Jan Hommers ziet nu toch af van zijn bonus van 1 en een kwart miljoen euro. Maar dat doet hij te laat. En onder druk van boze rekeninghouders, vindt de Tweede Kamer. Die is het inmiddels zo zat met de bonussen... dat voordat bij banken die staatssteun hebben gekregen... de hele bonus wordt belast. PVV'er Roland van Vliet kreeg vanmiddag bijval van bijna de hele Kamer. Alleen de regeringspartijen, VVD en CDA stemden tegen. PVV'er Van Vliet. Nou ja, we hebben het duidelijkste signaal afgegeven wat je kunt afgeven. En uh, ik, ik vind dat wel heel goed wat hier is gebeurd. Want hoe stom konden ze bij ING zijn om net in, de, in de, het toppunt van het debat over dit punt met die bonussen naar buiten te komen. Ja, dit hebben ze daarmee bereikt. Dus ik ben heel heel benieuwd hoe de minister dit gaat uitvoeren. Want u wil de bonussen over de afgelopen jaren terugzien. Ja, vanaf 2008, vanaf het moment dat ze echt die effectief hebben ontvangen. Lijkt me ook niet meer dan redelijk dat je daarbij aansluit. En nogmaals, ik heb de minister natuurlijk twee technische mogelijkheden gegeven in die motie. Ofwel in de sfeer van de loonheffing of in de sfeer van de VPB. Ik denk zelf als fiscalist sprekende dat het die tweede is, omdat die makkelijker uitvoerbaar is. Ik ben heel benieuwd naar de reactie van de minister. Die zit nu met zijn handen in zijn haar. Ja, maar daar ben je misschien ook minister voor, hè? <laughs> Kijk, ik ben parlementariër en ik controleer de regering. Ik heb hier mijn plicht gedaan voor onze achterban. Volgens mij is 95% van alle Nederlanders het hiermee eens. Wat vindt u ervan dat uitgerekend vandaag Jan Homme van ING zegt van... laat die bonus toch maar zitten? Ja, aardig signaal, maar ik vind het compleet een mosterd na de maaltijd. En de uh, uh, volgende keer is het Egon of een andere tent die het ook flikt. En uh, ik heb daar weinig vertrouwen in dat het echt gemeend is. Hij doet het, omdat anders rekeninghouders weglopen. Ja, precies, precies. Dus ik vind het fantastisch dat we als Kamer dit signaal hebben gegeven aan die banken: dat we het gewoon niet langer pikken. Altijd dus, uh, zeg ja, dat maar het van maar, Tim. En wie sprak met hem? Peter Blok. Juist. Goed, en we proberen deze uitzending nog een reactie te krijgen van de minister van Financiën. Want wat gaat hij met die motie doen? Die is aangenomen. Praat ook over door met Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat zal het gevolg zijn, denkt u, uh, bij de banken? Wat gaat dit in praktijk betekenen als deze motie van de Kamer ook wordt overgenomen door de minister? Nou ja, ik heb de motie nog niet zelf uh, gelezen, maar als ik dat zo hoor, zou dat dus betekenen dat je geen, uh, geen bonussen uh, kan uitkeren eigenlijk. Nou, je kan het wel doen, alleen je hebt er niks aan met 100% nee, nee. belasting. Nee, precies. Weggegooid geld. Is ja. nou, en, en wat kan dan het gevolg zijn? Leegloop van topmensen naar het buitenland, zoals vaak uh, wordt gezegd? Nou ja. Laat ik aan de andere kant uh, beginnen. Um, wat is nou eigenlijk een bonus? Ik, ik zat uh, even net voor deze uitzending eens even te, te googlen. Uh, naar, naar vacatures. En dan lees ik bijvoorbeeld hier een vacature... commerciële tijger binnendienst met flinke bonus uh, gevraagd. Uh, Verkoper buitendienst, flinke bonus uh, aangeboden. Uh, Verkoper beloond met uitstekende bonus. Uh, ja, waar, Waarom heb je uh, zo'n bonusstructuur? Omdat je graag wilt dat mensen doen wat je... ...goed beleid vindt voor zo'n vennootschap. Dus je kan wel zeggen, je krijgt geen, geen bonus, maar die bonus is er... ...om nou juist te sturen op de dingen die we met z'n allen willen. Dus dat, dat, dat element mis ik wel een beetje in het hele debat, moet ik zeggen. U bedoelt, die prikkel valt weg en daardoor zullen de banken, de mensen bij de banken... ...minder gaan functioneren, denkt u? Nou ja, je, je hebt de bonus om ze beter te laten functioneren. En uh, ja, ik weet niet of daarna zoveel tegen is. Je kan natuurlijk heel um, duidelijk een debat hebben over de hoogte van die bonus... En volgens mij is dat uh, eigenlijk meer het punt dan, dan die bonus zelf. Maar de structuur, dat je zegt dit willen we graag met z'n allen en als je dat doet uh, dan, dan krijg je daar een bonus voor. Ja, dat is natuurlijk niet zo gek. Ja, maar het probleem zit natuurlijk vooral uh, bij de banken die staatssteun genieten, hè? Want, want daar gaat deze motie over. Ja, maar juist ook die banken die staatssteun genieten, daar wil je heel graag uh, dat de mensen die daar zitten de dingen doen die wij met z'n allen belangrijk vinden. Uh, en dat je dan zegt, uh, je kan maximaal dit salaris verdienen, maar de helft daarvan is afhankelijk van je prestaties. Dat is niet zo gek. Aan de andere kant, hè, wij hebben een bedrijf zonder bonussen. Uh, daar doet ook iedereen hartstikke zijn best. Dus waarom zou dat bij een bank niet kunnen? Nou, ik, ik zeg dat je zonder bonus niet je best doet. Maar als je uh, een belangrijke functie hebt in zo'n bedrijf, dan wil je ook graag optimaal natuurlijk kunnen garanderen dat mensen dat doen. Wat essentieel is voor zo'n bedrijf en, en ja, bij, bij topmensen, maar dat kan ook gelden voor verkopers die jouw producten aan de man willen brengen, uh, is het natuurlijk niet zo gek dat je daar nog een extra incentive geeft. En in het geval van journalisten uh, zou je dat natuurlijk nooit willen omdat daarmee de onafhankelijkheid uh, de, de in het geding zou kunnen komen. Nou, dus u vindt eigenlijk, als ik u, als ik u goed uh, beluister, dat de kamer een beetje doorschiet? Uh, ja, dat vind ik wel, ja. Nou, en uh, het kan er natuurlijk ook wel toe leiden dat die banken nu uh, die staatsschuld nog sneller proberen af te lossen, zodat ze weer bonussen kunnen invoeren. Ja, maar het, het aflossen van die, van die schuld uh, is voor de Nederlandse staat heel aantrekkelijk. ING heeft al versneld afgelost, ja. heeft 5 miljard afgelost, heeft daar een extra premie over moeten betalen. Dus als je dat afzet tegen wat we met z'n allen aan die bank hebben geleend, uh, anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden... Uh, zijn we daar uh, spek open geweest en heeft de ING uh, daar een rente op moeten betalen... die ruim boven de 15 procent ligt. Maar stel dat uh, de banken nu, hè, onder druk van deze nieuwe maatregel... als die erdoor komt, uh, sneller gaan aflossen... omdat ze dan tenminste hun eigen beloningsbeleid weer uh, kunnen voeren... Dan, dan pakt dat ook goed uit voor de overheid. Dat kan. Ja, ja, zeker. zeker. Goed, nou, daar was de motie volgens mij niet uh, voor bedoeld. Maar het kan een effect zijn. Dan nog heel even ja. die situatie bij ING. Hè? De, de bonus ja. voor de top mocht volgens de regels. Toch leveren ze hem nu in, werd vandaag bekend. Wat is daar nou verkeerd gegaan volgens u? Nou, Ik weet niet of er iets verkeerd gegaan is. Um, ING zelf heeft gezegd... we hebben uh, onderschat wat dit teweeg zou brengen... in de publieke opinie. Uh, dus zij geven zelf aan... dat ze, dat ze daar een verkeerde inschatting uh, van hebben gemaakt. Uh, kijk, ik denk dat de fundamentele... ...een spanning is die je hebt dat je enerzijds in zo'n bedrijf precies ziet wat er gebeurt... ...en dat je ook waardering hebt voor het harde werk dat er wordt geleverd... Uh, ...en al die stukken kent, et cetera, et cetera. En dat anderzijds natuurlijk het beeld naar buiten uh, zodanig is dat je dat niet kan, kan laten zien. Dus daar, daar, daar staat een, ontstaat een verschil, denk ik, tussen het, het beeld wat je hebt als commissaris intern... Uh, ...en uh, hoe dat naar buiten toe uh, overkomt. En ja, dat kan ik, wel, kan ik me wel iets bij voorstellen. Nou, uiteindelijk geven ze de bonus terug. Denkt u dat de imago-schade hiermee beperkt wordt? Daar ga ik wel van uit, ja. ja. Goed, we gaan kijken hoe dat, hoe dat verder gaat bij ING. Wat voor Twitter-stroom er op gang komt bijvoorbeeld over, over deze stap van Hommen. En we gaan kijken, ik zei het al eerder, hoe Jan-Kees de Jager reageert op de motie van de Kamer. Harm Jan de Kluiver, ik dank u in ieder geval voor uw commentaar. En na vijf uur gaan we in ieder geval even schakelen met Hans-Jaap Melissen in Benghazi... die daar vandaag heeft gekeken hoe de bevolking reageert... na drie dagen van militaire actie in Libië. Want behalve in Brussel wordt er gepraat, maar ook gehandeld. Tot na vijf uur. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. De apocalyptische beelden en indringende verhalen die ons uit Japan bereiken... hebben heel Nederland diep geschokt. 2. Als het aan het Openbaar Ministerie in Duitsland ligt... krijgt John Demjanjuk zes jaar... Ranking the News. Nu op nummer 1. In Libië is een Amerikaans gevechtsvliegtuig neergestort. Stem ook op het Nieuws van de Dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van vandaag.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 Iedereen mentaal weerbaar. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com. Dit is Radio 1.